Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 1 uur. Ho, ho. De natenkok met het NOS Journaal. De slotfase van de klimaattop in Madrid verloopt nog altijd moeizaam. Rond middernacht waren de deelnemende landen er nog niet in geslaagd... om laatste afspraken te maken over de uitwerking van het klimaatakkoord van Parijs. De grote pijnpunten zijn de handel in uitstootrechten... en de snelheid waarmee die uitstoot naar beneden moet. Of er straks een slotverklaring op tafel komt te liggen is niet duidelijk. Op het Nederlandse deel van Sint Maarten wordt extra politie ingezet... bij de open grensovergangen met het Franse deel. De maatregel volgt op de aanhoudende rellen op het Franse gedeelte van het eiland. De Franse autoriteiten raden vakantiegangers aan om naar het Nederlandse gedeelte te gaan. Mensen die nu aankomen op de internationale luchthaven in Philipsburg kunnen niet doorreizen naar het Franse deel. De hoofdwegen naar Philipsburg zijn gebarricadeerd, sommige staan in brand. Het is al langer onrustig op het noordelijke deel van Sint Maarten vanwege de trage wederopbouw na de orkaan Irma en de bemoeienis uit Parijs. Ook zijn er problemen met de drinkwatervoorziening. Van de 26 klimaatactivisten die zijn opgepakt op Schiphol zit er nog één vast, de anderen zijn weer vrij meldt Greenpeace. Honderden demonstranten van Greenpeace en Extinction Rebellion... voerden gisteren actie in het winkelcentrum van de luchthaven. Ze hadden geen toestemming om binnen te demonstreren... maar tientallen activisten weigerden om het gebouw te verlaten. In Rotterdam zijn vier verstekelingen gevonden in een koelwagen. Ze zijn alle vier goed aanspreekbaar en niet gewond. De chauffeur van de koelwagen, een Spanjaard, is opgepakt... en ook de vier inklimmers zijn aangehouden. Ze komen uit Irak en Iran en zijn tussen de 17 en 31 jaar. Ze worden overgedragen aan de vreemdelingenpolitie voor verhoor. Het weer. De temperatuur daalt naar 2 tot 5 graden. In de loop van de nacht trekken een paar forse buien over het land... met kans op hagel en onweer. Het gaat ook stormachtig waaien met vooral aan zee zware windstoten. Later overdag neemt de wind geleidelijk af... en trekken de meeste buien weg. Het wordt dan een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. GFM ho, ho, ho Dit is kerst met ZFM. Met men en nu De nacht